Zijn eigen stem, op elke stijger komt een weer van Pallias of Jeruzalem.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Ohio is een renpaardencentrum afgebrand. Daarbij zijn twee trainers en 43 paarden gedood. De brand begon in de stallen van het grote complex. Binnen de kortste tijd stond een deel van het centrum in Lichterlaaien. De brandweer is uren bezig geweest om de brand te blussen. Onder de dode dieren in het centrum in Ohio zijn veel kostbare renpaarden. De Britse koningin Elisabeth heeft de redacties van de verschillende media schriftelijk laten weten dat zij en haar familie met rust gelaten willen worden door paparazzi. Elisabeth is het zat dat zij en haar familie steeds meer worden opgejaagd door fotografen van roddelbladen, zegt een woordvoerder van Buckingham Palace. Nu zwart op wit staat dat Elisabeth niet meer gediend is van opdringerige fotografen, kan ze gerechtelijke stappen ondernemen als de paparazzi haar privé lastigvallen. In Athene heeft de politie ruim 150 jongeren aangehouden voor het voorbereiden van rellen en het in brand steken van auto's. Vandaag is het een jaar geleden dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door de politie. Zijn dood leidde tot een wekenlange opstand. Gisteren vond de politie een schuilplaats waar jongeren onder meer mokers en brandbommen verstopten. Dik Advocaat wordt de nieuwe trainer van AZ, dat meldt de Vlaamse publieke omroep. Hij zou de nieuwe baan gaan combineren met zijn huidige functie als bondscoach van België. Advocaat wordt volgens de Vlaamse media donderdag voorgesteld en blijft nog tot eind van het seizoen aan in Alkmaar. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De Nederlandse hockeymannen zijn er in Australië niet in geslaagd de derde plaats in de Champions Trophy te behalen. Het brons ging naar Zuid-Korea, dat in de troostfinale met 4-2 van Oranje won. De finale werd gewonnen door het gaststand Australië, dat Duitsland met 5-3 versloeg. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen, in de loop van de dag ook af en toe zon, maar ook nog kans op een bui en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS.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 van de herfst Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Se muere que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo no me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 Que mi padre me recuerde. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies klinken voortaan de sirenes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 Yeah. He's doing what he wanna to do. Yeah. I finally found somebody else. He wants to make me feel. 6.9. Zie FM.